Bioscoop en meer. Boek jouw all in deal op Prestonpalace.nl. Goeiedag, 12 uur geweest. Het Kill Music News krijg je van Oscar van Oorschot. Goedenacht. Van alle kanten komen ongeruste reacties op het nieuws dat president Trump importheffingen wil opleggen aan landen die Groenland steunen, waaronder Nederland. Zo zegt een organisatie die zich inzet voor de Nederlandse techsector bezorgd te zijn omdat Amerika een van de belangrijkste exportbestemmingen is. En de buitenlandschef van de EU zegt dat de heffingen vooral goed nieuws zijn voor Rusland en China. Susanne en Freek hebben de popprijs gewonnen. In het juryrapport staat dat niemand afgelopen jaar zo'n groot stempel op de Nederlandse popmuziek heeft gedrukt als zij. Ook vindt de jury dat ze alle leeftijden en lagen uit de bevolking met elkaar weten te verbinden. Eerdere winnaars van de popprijs waren Roxy Dekker, Joost Klein en Goldband. In het Limburgse plaatsje Meelsbeek is een dode in het water gevonden. Vissers zagen het lichaam drijven in de rivier de Niers en waarschuwden de politie, schrijft in Limburg... Wat er precies is gebeurd en waardoor de persoon in het water terecht is gekomen... is nog onduidelijk, dat zoekt de politie nu uit. En ook weten ze nog niet van wie het lichaam is. En het regende doelpunten in de eredivisiewedstrijd Nak-Nek. Het ging lang gelijk op, maar door een doelpunt in de laatste seconde... van de blessuretijd won NEC uiteindelijk met 4-3. Eerder op de avond boekte PSV hun 15e zegel op rij tegen Fortuna. Dat werd 2-1. En Excelsior speelde gelijk tegen Telstar. Het werd 2-2. En dan nu het weer van Weer Online... Vannacht daalt de temperatuur iets onder het vriespunt en in het noorden kan het mistig worden. Ook overdag blijft het in het noorden grijs, in de rest van het land breekt de zon door. Het wordt 3 tot 8 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Welkom in de Q-nacht. Alleen hier hoor je de dingen die je nog nooit eerder in je leven hebt gehoord. Zoals... Hollebolle Gijs op dieet. Hallo! Een hoop moois. Kom er maar in, Kane. Kane Slobber. In je zaterdagnacht. En ik zat nog even na te denken. Maar ik dacht, we beginnen niet goed. Maar lekker fout met Shaggy. It wasn't me. You music. Kane man. Love. Open up, man. What you want, man? My just caught me. You made her catch you. I don't know how I let this happen. who? <laughs> The girl next door, you know. Uh, nah. I don't know what to do. Said so it wasn't you. All right. A weed, this all a you better watch your back before she turn into a killer. Let's review the situation you call the winner. To be a true player, no play. Say a, night, her, say a day. Never admit to a word where she say. I she claim her, her, baby no But she got me on the counter. Wasn't she me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't, Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't she me. She even got me on my shoulder, wasn't me, for the words that I told her, wasn't mm -hmm. me. I never used to see I make the jig low flex. As somebody else in favor, you in a big complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know, she has no if I worry about things so from the past.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 We'll mm -hmm. mm -hmm. And Wakker. Ik heb net een ladies night party gegeven. Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik net terugkom van een gezellige spelletjesavond. Hey, hey ik ben nog bezig met mijn werk. En ja, als je Q-muziek op hebt, dan werk je ook altijd lekker door en dan vergeet je de tijd. Hè? <laughs> hey Kane, ik ben nog wakker, want ik heb net later dienst gehad. Hey, doei doei. Fijne dag. De Q-nacht met Kane. Hey, dat ben ik. Yeah! januari 2026. Het is 10 minuutjes over 12. Welkom in jouw zaterdagnacht. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Kelly, waarom ben jij nog wakker? Ik zit uh, in een auto naar Zuid-Spanje. Kijk eens naar Zuid-Spanje. Wacht, dan pak ik ook gelijk even een lekker Spaans muziekje bij. Heerlijk. Wat ga jij doen in Zuid-Spanje? Ik uh, ga naar mijn huisje toe. Wat heerlijk. Heb je gewoon een huisje in Zuid-Spanje? Ja, luxe, hè? Ja, en is nee, dat, ik, uh, ga, ga je daar nu een, een weekje naartoe? Ga je daar een hele maand naartoe? Nou, het, uh, ik weet nog niet voor hoe lang. Maar uh, huh? ik ben nu twee maandjes in, uh, in Nederland. geweest dus en Ik kan vanuit huis werken. Dus uh, ik ga gewoon even lekker van het zonnetje genieten en daar werken. Je bent een digital nomad. Precies. Wat heerlijk. Dus jij zit straks in het heerlijke zonnetje. Je hebt, s middags doe je nog even zo'n siesta tussendoor. Je hebt lekker 30 graden als je naar buiten gaat. Heb je ook nog een zwembadje bij je huis, of niet? Uh, ja, zeker. Oh, Kelly. Ja, nu neig ik echt naar jaloezie. Ja, dit is wel echt. Uh, dit begint echt erg te worden. Hey, en ben je, ben je dan wel helemaal alleen daar? Of heb je ook een gezelschap? Nee, hey, ja, ik, uh, ik heb acht rondjes. Dus uh, daar ben ik nu ook mee op pad. Die zijn lekker mee in de auto. Wat zeg je nou, acht hondjes? Ja, acht honden. Ja, dat heb je goed vertaald. Jij ja, hebt acht honden in jouw auto zitten nu? Ja, wij hebben een busje, dus uh, wij zijn lekker met z'n allen op pad. En met z'n allen is dus acht honden en jezelf? Ja, klopt. En wat voor rashonden zijn dit? Het? Het, het, het lijkt me geen Deense dorks die in jouw auto op zitten dan nu. Nee, nee, het zijn uh, Podenco's, het zijn uh, Spaanse jachthonden. Dus ze komen ook uit het asiel uit Spanje. Oh, wat lief. Oh, Dat vind ik dan ja. wel weer heel mooi. Jeetje ja, Kelly. Ja, je, wat een, wat een verzorging komt er dan ook allemaal bij kijken? Bij acht honden. Ja, klopt. Ik, ik ben altijd bezig. Dus als ik niet aan het werk ben, dan uh, ben ik met de honden bezig. Wauw. Ja, dat wou ik net zeggen. Je, bent, dan, dan, je komt helemaal niks kijken bij een zwembad en, en een strand en een zon. Je bent gewoon de hele dag in de weer met honden uitlaten. Ja, ja het klinkt heel leuk in Zuid-Spanje... maar uiteindelijk ben ik gewoon de hele dag bezig. Ja, <lacht> ja dat denk ik wel. Um, jo, Kelly, alvast heel veel plezier... Dankjewel. Ik en, uh, euh... nou, bedankt voor het wakker houden. Ja, want je moet nog 800 kilometer, toch? Nog 800 kilometer, dan zijn we in ballen gaan. Nog 800 kilometer met 8 honden in de auto. Dan moet je onder, onder, onderweg moet je ze denk ik ook nog uitlaten. Ja, nog één keertje, uh, want het is voor hun ook nacht. Dus één uh, keertje is voldoende en dan rijden we lekker door. Nou, dat is mooi. Uh, Kelly, ik heb nog één laatste vraag aan je. Dat is een beetje een random vraag. En dat is: kun je een getal noemen tussen de 0 en de 180. Het 96 zeg je? Ja. Ik noteer hem hierbij. Ik ga straks duidelijk maken waarom dat getal dan zo belangrijk is. Voor nu wens ik je in ieder geval een, uh, een hele fijne rit nog even dan. Dankjewel. Hoi hoi. Ed Sheeran nu bij Q-Music. Castle on the Hill. When I was years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends.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 Ik ben nog wakker omdat ik online zit te schraken. En dat is zo verslavend dat ik soms in slaap val boven mijn tablet. Maar met deze lekkere muziek daarbij hou ik het nog wel even vol. Q-music. Q-music. Q-sounds better with you. Better with you. you feel my love, by your music. Daarvoor nog I Run van Haven. Er zijn een paar mensen die ik hier music heb, die nog zeggen dat het AI-meuk is, maar dat is niet zo. Het is een echte zangeres, in Aragon. Dus het was natuurlijk ooit nou heel gedoe is op TikTok, dat het met AI gemaakt zou zijn. Of in ieder geval dat de vocaal AI zou zijn, maar het is niet AI, Ruben Oosterveld. Het is echt. Echt persoon. Zometeen, over echte personen gehoord. Uh, nou, over echte personen gesproken, dat wilde ik zeggen. Ray, where is my husband? Kom eraan. Na! in de discotheek. Darten in de discotheek. Yeah. discotheek. We gaan darten in de discotheek. Ik heb mijn uh, blinddoek opgedaan. Ik heb uh, mijn beste dartpijler erbij gepakt. Wat is de bedoeling? Ik loop ondertussen... Ja, mocht je je afvragen, bang, heet het... Uh... Op beeld als je meekijkt via Kijk Live. Ik zag er net ook al een berichtje over binnenkomen. Ze zitten aan mijn duim. Ik heb een, een oorlogswond opgelopen op mijn duim. Er zit een zieke blaar, maar er komt allemaal bloed uit de hele tijd. Maar ik heb eh, niet echt een pleister in de buurt. Dus als je denkt: waarom zit de hij dat zuigen aan zijn duim nou? Dat is dus de reden. Goed, ondertussen loop ik dus naar de dartbord. Dat is in de ruimte naast onze studio. Ik pak de dartpijlen nog even uit het dartbord. Wat is de bedoeling van darten in de discotheek? Ik gooi zo geblinddoekt drie pijlen richting het dartbord. Jij mag zo meteen gokken via de QMuse. Ik heb uh, met een berichtje welke score ik heb gegooid. Ben jij de eerste persoon die het goede antwoord stuurt of het dichtste bij het goede antwoord komt? Dan uh, mag je een liedje bij mij aanvragen, zo meteen. Zoals dat gaat in de discotheek bij de DJ. Dus daarom wat het darten in de discotheek heet. Ik doe mijn blinddoek op. Even kijken. Zo. Dan gaan we weer voor de 180. Zo, ik pak mijn dartpijlen erbij. En dit wordt worp nummer 1. Nou, dat klonk alsof het op de grond is gevallen. Dus, nou doe daar je voordeel mee. Oké, okay, hier komt worp nummer 2. Ja, die klonk alsof hij op het bord is beland. En worp nummer 3. Oeh, daar hoorde ik uiteindelijk helemaal niks. Nou, ik doe mijn blinddoek af. Oeh, zo. Oké. Okay. Uh, moet ik even kijken. Ja, oké. Okay. Uh, nou, doe, je, doe maar een gokje in de Q-Music app. Oh, ik moet hier ook even uitkijken. Zo. Uh, welke score denk jij dat ik heb gegooid? Ik ga dit nog één keer voor opslaan. Ja, oké. Okay. Uh, dan loop ik al eens dus terug naar de studio. Want ik moet natuurlijk ook lekker de muziek draaien. Je mag een gokje wagen in de Q-Music app... met een getal tussen de 0 en de 180. Want dat is de maximale score die je kan gooien in de uh, dartwereld. Met drie in ieder geval. Uh, en de eerste persoon die dus het goede antwoord heeft gestuurd. Of er het dichtste bij zit... Die wint zometeen een liedje dat ik alleen voor jou ga draaien. Na dus die belovende Ray. Baby,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 Special en Larger Than Life. Ik heb net drie dartpijlen geworpen richting een dartbord hier in de studio, maar wel geblinddoekt. Mijn vraag aan jou is: welke scores heb ik gegooid? Nou, er komen een hele hoop gokjes binnen in de Q Music -app. Uh, ik pak altijd even de laagste en de hoogste score eruit. De laagste die binnenkwam is van Devano. Die zegt 0. Nou, vind ik helemaal niet gek. Uh, even kijken, even kijken. En de hoogste komt van Juliette. Juliette die zegt 89. Dat is het laagste en het hoogste. Daartussenin zijn ook nog een hele hoop andere gokjes gedaan. Onder andere van Brenda, Dave en Brian. Goedenavond. Hi, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Hallo. Hi. Uh, Dave, ik, laat, laat ik even bij jou beginnen. Welke score denk jij dat ik heb gegooid? 12. 12. En was dat puur een gokje? Heb je nog ergens op gebaseerd? Nee, ja, ja, puur een gokje. Puur een gokje. Brian, wat dacht jij? Ik dacht 69. 69? Ja, Brian, jij denkt dat het zaterdagavond hij zou wel 69 uh, doen. <laughs> of heb je het ergens anders? Was het was gewoon echt, echt een, wild, een random getal. Nou ja, ik, zat in, ik zit in de auto en ik was aan het rijden. En ik denk, ja, uh, wilde gok. Wilde gok. Oké. Okay. En Brenda, jij dacht. 48. 48, dacht jij. Ook in dat geval ook weer een random gok. Die kwam in één keer hierop. Ik denk, die moet ik even sturen. Die kwam in één keer in op. Nou, uh, ik heb goed nieuws van één voor één van jullie: Eén van jullie zat er namelijk precies bovenop. Mijn eerste pijl was namelijk naast. Die belandde uiteindelijk op de grond. Nog net voor mijn voeten. Dus ik ben blij dat mijn voet niet door het bord is door een pijl. Tweede pijl belandde weliswaar op het bord. Maar dan wel buiten de, ja, de ring. Dus die is ook hartstikke nul punten waard. Maar nu komt dus de grote klapper. Want ik zou denken... kijk. Uh, Brian, 69 is het denk ik dan zo. Kan je met één pijl nog 69? Denk het niet, hè? Nee, dan wordt het maximaal nee. 60. Dus Brian, jij valt helaas al af. Uh, eerste vraag, heb ik dan de 12 gegooid of 48? Mijn laatste pijl belandde in de drie keer, dus de triple 16. Wat betekent, Brenda, dat ik inderdaad 48 heb gegooid? Nee. Dus, jij mag een liedje aanvragen, zoals het uh, betaamt in de discotheek. Het is natuurlijk niet voor niets darten in de discotheek. Welk liedje zou je graag willen horen? Uh, just might from Mars, of I Just Might van Bruno the Mars. I Just Might van Bruno Mars. Ja. Nou, dat gaan we regelen. I Just Might van Bruno Mars. Wat een heerlijk nummer is het, hè? Zeker. Dave, Brian, zijn jullie het ook een beetje eens met uh, I Just Might van Bruno Mars? Of vinden jullie het helemaal niks? Oh, ja. Nee, Ik, Ik luister sowieso altijd en het is altijd leuk. Nou, dat is alleen maar goed nieuws. Uh, nou, zet hem dan lekker hard. En geniet ervan. Fijne avond. I'm not It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one pride. Die eigenlijk niet lang genoeg kunnen duren. Queen, A Kind of Magic bij Kim Music. We hebben sinds vrijdag weer een nieuwe alarmschijf bij Kim Music. Dat is een liedje dat we een week lang extra vaak draaien... omdat we denken dat hij het heel goed gaat doen in de top 40. En dat is deze week van een artiest... waar we eigenlijk al lang niks meer van hebben gehoord. Sterker nog, de laatste keer dat zij in de top 40 stond... was met dit liedje. Ik weet niet of je die nog kent. Met de Black Eyed Peas en David Guetta. En dan heb ik het natuurlijk over Shakira. Ja, dit nummer stroomt alweer uit de tijd van corona nog. Ik zit even te kijken wanneer het precies was. 2022! Dus toch alweer een goede... Nou, inmiddels vier jaar geleden alweer. Nou oké, okay, 3,5. Laten we niet overdrijven. Um, ja, Shakira Shakira is weer terug met nieuwe muziek. Dit keer is het een soundtrack voor een Disney-film, Zoetropolis 2 schijnt ook een uh, bijzonder goede film te zijn. Het is, ik heb hem zelf nog niet gezien, maar ik wil hem wel heel, nog, heel graag nog een keer zien. Het is de meest succesvolle animatiefilm aller tijden. Hij is nog nooit, zo vaak, of er is nog nooit een animatiefilm zo vaak bezocht als uh, de film Zoetropolis 2. En ja, je kan het ook een beetje teruglezen aan de titel van het liedje. Het liedje heet namelijk Zoo. Maar het is een waanzinnige hit.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 It doesn't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 McRae, What I Want, bij Kim music Afgelopen week hoorde je hier op Kim music het verboden woord. Het woord beetje mocht niet uitgesproken worden door de Q-DJ's. Straks blikken we nog even één keer terug op die domme fouten die daarin zijn gemaakt. Naast Safri Duo en Play The Life. took a page